12 uur het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag, nieuwe onderhandelingen organon geadviseerd. Aanhangers Watara nemen kakaohaven van Ivoorkust in en doden bij schietpartij in Rotterdam. Het is zwaar bewolkt met op veel plaatsen regen. 11 graden wordt het op de Wadden en 17 graden in het zuidoosten. Ook morgen is het wisselvallig en dan wordt het wat warmer. Zaterdag ronduit zonnig en warm, waarbij het in het zuiden 24 graden kan worden. Zondag dan volgen er weer buien. Merck, het moederconcern van MSD Organon. Moet het overnamebod dat een onbekende partij deed op het bedrijf in Os aanvaarden... of ze moeten weer opnieuw gaan praten? Dat adviseren de ondernemingsraad van MSD Organon, de raad van commissarissen en de vakbonden, de Merck-directie. Nicole van Straten, voorzitter van de ondernemingsraad van Organon. Goedemiddag. Goedemiddag. U vindt dus dat Merck opnieuw moet gaan praten. Waarom eigenlijk? Nou, we hebben uh, de rechterrecht in het kortgeding uh, had besloten dat wij cijfers zouden krijgen van Murk, zodat wij zelf een financiële, financiële analyse zouden kunnen doen. Onze adviseurs, namelijk Rabobank International en professor Schenk, hebben inmiddels die analyse gedaan. En uh, de adviesgroep is daar, uh, daar tot, als gevolg daarvan tot de conclusie gekomen dat een transactie naar partij X gunstiger zou zijn dan sluiting van de research en development afdelingen. Hmm. Um, en dat lijkt me een, uh, uh, een ferme conclusie. Het was dus gunstiger geweest voor Merck als zij tot de transactie waren overgegaan. Maar waarom hebben ze dan besloten om het toch te sluiten? Dat weten we niet. Daar zeggen ze ook niks over. Nee, dat, dat weten we niet. Wij hebben nu ons advies uitgebracht aan Murk. En we willen daar graag uh, constructief met Murk over blijven praten. Dus uh, we geven hen nu even de kans om daarop te reageren. Maar, maar ze, ze hebben ook niet laten weten dat het inderdaad uh, goedkoper is een, een overname goedkoper zou zijn. Ook dat hebben ze niet laten weten. Nee, zoals in de rechtszaak uh, uitgesproken is uh, was het volgens de berekeningen van Murk. Uh, ...veel duurder om tot een overname over te gaan... ...dan tot de sluiting van de research en development afdelingen. Wij ja, ja. hebben nu die cijfers zelf geanalyseerd... ...en wij komen tot een andere conclusie. Ja. Um, dat is mooi, u komt tot die conclusie. Uh, maar uh, kunt u daar wat mee? Ik bedoel, is het, is het bindend? Of kunnen ze zeggen van, uh, we gaan toch gewoon uh, over tot de orde van de dag? Nou, maar het kan niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. Zij zijn natuurlijk de baas, dus zij nemen uiteindelijk een uh, beslissing. In deze periode proberen we steeds goed samen te werken. Dus uh, ik hoop dat het gesprek hiermee verder uh, gaat, zoals we dat tot nu toe hebben gedaan. En dat er tot een constructieve oplossing gekomen wordt. Ja. Wanneer verwacht u dat ze gaan reageren? Is dat een kwestie van een paar dagen? Of... Dat, dat weet ik niet. Ik uh, weet niet hoeveel tijd zij zichzelf geven of nodig hebben om ons advies uh, goed weer door te spitten. Uh, ik hoop wel in het belang van medewerkers die al heel erg lang wachten op uh, wat nou de toekomst gaat worden, dat het op uh, hele korte termijn zal zijn. Maar uh, ja, hele korte termijn, uh, volgende week of uh, daar is ni niks van te zeggen? Dat weet ik nog niet. Ik nee. weet niet hoe lang Merkel voor nodig heeft. Okay. Stel nou dat ze het uh, aan de kant schuiven, dat ze inderdaad zeggen van uh, uh, over tot de orde van de dag. Wat, wat, wat is dan de reactie? Nou, overgaan tot de orde van de dag uh, kan niet... want dan zou er nog steeds een, een sluiting voorhanden zijn. En uh, daarvan is nog lang geen sprake. Ik zou het logisch vinden dat Murk ook zijn knopen aan het uh, tellen is... als ze onze berekeningen zien. Dat ze dan alsnog tot de transactie zullen overgaan. Dat is uh, wat wij adviseren. Uh, mochten ze uh, zeggen van dat, dat willen wij niet doen... want wij zijn uiteindelijk de baas... dan vinden wij dat ze tenminste een alterna alternatief plan moeten aanbieden... aan uh, de werknemers en de belanghebbenden. En dat zal dan niet alleen gaan, moeten gaan om het aantal banen... wat uh, daarmee gebeurt. Uh, Red zou kunnen worden, maar ook uh, om de aard van de te behouden activiteiten. Okay. Mevrouw van Straaten, voorzitter van de OR bij Organon in Os. Ik, dank u wel. Goedemiddag. De CAO voor nieuwe postbedrijven, die is een stap dichterbij. De vakbonden en de bedrijven zijn het erover eens dat 80% van de werknemers van Cent en Selectmail een vast contract krijgt. Postbedrijven krijgen een boete als ze voor eind volgend jaar niet aan dat percentage voldoen. En ook krijgen postbezorgers een betere rechtspositie, zegt bestuurder Groen van FNV-bondgenoten. Mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht, die krijgen per stuk betaald. En de mensen die werken op basis van een arbeidsovereenkomst, die zullen gewoon als iedereen een loonstrookje krijgen en per uur betaald gaan worden. Dus dat gaat veranderen voor die mensen die een arbeidsovereenkomst gaan krijgen. Daarnaast hoeven postbezorgers hun uniform niet meer zelf te betalen. De VNV-bondgenoten gaan het onderhandelingsresultaat binnenkort voorleggen aan de leden.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 Sinds de verkiezingen zijn bij het geweld in Ivorkust honderden doden gevallen. De VN heeft vannacht sancties tegen Bakbo ingesteld, onder meer zijn rekeningen in het buitenland zijn bevroren. Dit is het NOS journaal. Het doorald meegens. Japan, de premier Naoto Kan, wil de kerncentrale Fukushima ontmantelen. Gisteren gaf de exploitant van de centrale, Tepco is dat, ook al aan dat er weinig toekomst meer was voor de centrale. John Veldkamp volgt uh, vanuit Peking de situatie in Japan voor ons. John, uh, betekent dit nu ook, de Japanse premier zich uh, uh, ja, op die manier heeft uitgesproken... dat het uh, definitieve einde van die centrale in zicht is? Nou, dat kan juridisch volgens mij niet zomaar. Ik denk dat hij een uh, wetsvoorstel moet indienen in het parlement, de diet... En dat zal moeten worden bekrachtigd. Maar het lijkt me dat iedereen voor zal stemmen. Ja, en dat het dan einde oefening is. Intussen horen wij allemaal uh, nare berichten vanuit uh, uh, Fukushima. Honderden lichamen bijvoorbeeld... die daar binnen die geëvacueerde straal van 20 kilometer liggen... die niet geborgen kunnen worden. Want uh, het is te gevaarlijk om dat te doen, hè? Nou, dat is inderdaad een hele gruwe bericht. Het zou om duizend lijken gaan... die inmiddels zo besmet zijn met radioactiviteit... dat het onverantwoord is om ze te vervoeren naar mortuaria. Want je moet je voorstellen dat doktoren, transporteurs, familieleden... er allemaal bij betrokken zouden zijn. En die kunnen allemaal besmet worden geraakt. Maar ook het verbranden van de lijken. Het is in Japan heel gebruikelijk om lijken te cremeren. Hm. Uh, dat zal veel besmettingsgevaar opleveren, evenals het begraven. Ehm... Um, ja, bovendien is ook het identificeren van het lichaam erg moeilijk vanwege dat besmettingsgevaar. Dus het is een heel luguber probleem. Ja. En het enige wat ze nu kunnen bedenken is het ontsmetten van die lijken. Maar dan schijnen ze weer helemaal uit elkaar te vallen omdat ze al zo ver zijn ontbonden. Ja. En dan die, die, die verhalen over besmet zeewater, uh, Joan. Uh, het is wat heel veel slecht nieuws voor de Japanners, hè? Ja, het houdt niet op, want uh, er de, de, de nu, zijn nu besmettingshoeveelheden uh, ja, gevonden die 4000 keer de, de toegestane uh, dosering over, overtreffen. En het erge, het erge is dat de cesium ook de zee in is gekomen. En dat cesium dat breekt, uh, dat breekt niet af, dat, dat kost uh, tientallen jaren voordat dat afbreekt. Maar dat is, niet het erge. dat is niet alleen het erge, Er zijn nu ook hele hoge uh, doseringen radioactiviteit gevonden op 40 kilometer buiten de evacuatie. Uh, of ja, 40 kilometer buiten de uh, Fukushima-centrale. Met andere woorden, die evacuatiezone is niet meer veilig. En vooral de Verenigde Naties dringen er nu op aan bij de Japanse autoriteiten dat die evacuatiezone verder uh, wordt uitgebreid. Okay. John Veldkamp vanuit China, dankjewel. In Rotterdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen vanochtend. Gebeurde in de Katendrechtse straat in Rotterdam-Zuid. Slachtoffers, een man en een vrouw werden door een buurtbewoner gevonden in een portiek. Wie het zijn, die slachtoffers, is niet bekend, zegt de politie. Ja, we kunnen nog niet zeggen of het een bewoners zijn of andere personen. We zijn bezig met een groot onderzoek en we hopen dat zo snel mogelijk te kunnen melden. Er is nog niemand aangehouden naar die schietpartij in Rotterdam. Nadere details zijn nog niet bekend. De Britse autoriteiten hebben de Libische minister van Buitenlandse Zaken, Kousa ondervraagd. Die kwam gistermiddag vanuit Tunesië op een vliegveld bij Londen aan. Volgens de Britten heeft Kousa ontslag genomen. Zou niet meer willen werken voor Gaddafi, woordvoerder van de Libische regering. Ontkent dat bericht en zegt dat Kousa naar Londen is gegaan voor een diplomatieke missie is een van Gaddafi's belangrijkste vertrouwelingen, zegt de eerder overgelopen Libische integratieminister Ali Erishi. He is one of the most trusted uh, aides of meneer Gaddafi and this is an indication that the uh, end uh, of um, his uh, brutal uh, rule is about to be over. Uh, no one knows the regime better than Mr. Kousa and uh, he saw the handwriting in the wall as it was said het overlopen van Koussa is een teken dat het einde van Gaddafi is genaderd, zegt de Libische oud-minister. Ook de Britse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Straw, zegt dat het opstappen van Koussa een beslissende ontwikkeling kan zijn. De NAVO heeft intussen de leiding van alle luchtoperaties boven Libië overgenomen van de Amerikanen. Secretaris-generaal Arasmussen zegt dat de NAVO in lijn zal handelen met het VN-mandaat om de Libische bevolking te beschermen. Sport. Ja, sport. Waar zullen we het eens dus over hebben? Uh, Ajax. Ja, de dag nadat Uri Coronel en de raad van bestuur van Ajax aankondigden om op te stappen. Lijkt de rust in de Amsterdam Arena enigszins teruggekeerd. Wordt weer gewoon getraind tenminste vandaag. En ook het bestuur is weer aan het werk gegaan. Floris van Hoorn is bij de Arena. Goedemiddag. Goedemiddag. Floris, heb jij hoofdrolspelers gezien? Dat wil zeggen Cruijff, Coronel, Jonk, Bergkamp. Ja, Kruijf, die had uh, gisteren al aangegeven dat hij weer weg moest. En uh, die is er zeker niet hier uh, op trainingscomplex de toekomst, wat uh, vlakbij de arena ligt. Grappig is, je ziet hier allerlei bouwkranen uh, staan. Je zou bijna denken dat er ook echt wordt gebouwd aan een nieuw Ajax. Volgens ons nog zijn het, zijn het plannen. Ja. En uh, de andere hoofdrolspelers, zoals uh, Frank de Boer, uh, Danny Blind, de assistenttrainer... die toch behoorlijk de verlangst kreeg, die zijn uh, aan het werk gegaan. Uh, zijn het terrein van de toekomst opgereden. En daar is ook alles mee gezegd, want het is een training achter gesloten deuren. Het hek is hermetisch uh, dichtgegaan. En verder houdt iedereen ook uh, de lip toch stijf op elkaar. We zagen net Ajax-icoon Sjaak uh, Zwart hier uh, poort, de poort binnenkomen... Die wilden niets uh, kwijt over uh, de kwestie. Dus iedereen is toch nog een beetje uh, ja, in stilzwijgen gehuld. Ja. En heb jij supporters gesproken die er misschien wel iets over willen zeggen? Nee, er zijn uh, nagenoeg geen supporters hier te zien. Okay. Af en toe een verdwaalde man in een uh, roze pak, maar dat leek meer op een... Uh, op een uh, ja... Een vrijgezellen party. Dan dat het echt een Ajax supporter was. Uh, die kwam ook een hek niet binnen. Uh, nee, het, is, het weer is ook heel slecht hoor. Het is uh, ja. regenachtig, dus uh, de supporters dan ga je zijn dan beetje weg. En die, misschien weten die gewoon dat er uh, achter gesloten deuren uh, wordt getraind. Ja. Misschien dat ze ook wel zoiets denken van: uh, het, het zal allemaal wel. We hebben natuurlijk vanmorgen Daniel Dekker uh, gehoord op, uh, op Radio 1 en uh, de fans. Ik ik denk niet dat het heel de voorzitter erg van, de, van de van Ajax-fanclub, hè, ja. ja want ja, de voorzitter van de fanclub. Dat ja. is natuurlijk uh, gewoon een hele slechte naam uh, voor de club, want het is echt. Uh, je zou bijna zeggen oorlog. Ja. Um, denk je heeft daar komt volgens mij een helikopter over of zo, hè? Ja. Nee, dat is een of ander bouwwagentje. Oh, oké. Okay. Denk jij, Floris, dat dit nog invloed heeft op de voorbereiding voor komend weekend? Heracles of Heracles, zoals we moeten zeggen? Ja, dat, dat antwoord kunnen we natuurlijk pas zondag geven. Um, dan uh, is de thuiswedstrijd hier in de arena tegen Heracles. Frank de Boer die heeft toch wel via via een beetje laten weten... dat hij er niet zo heel blij mee is. Het is onrustig rond de club... En dat voor, uh, stoort natuurlijk ook de voorbereiding. Kijk maar hier, uh, er zijn geen supporters. Er zijn wel uh, een flink aantal uh, cameraploegen op de training afgekomen. Dus die gaan straks weer allemaal bij de poort staan. En uh, ook uh, reacties bij de spelers en trainers en technische stappen uh, proberen te halen. Dus ja, er gebeurt wat met de club. En uh, de club is in beweging. En het is op een onrustige manier is de club in beweging. Okay. Floris van Hoorn, uh, blijf posten daar bij de Arena in Amsterdam. Dankjewel voor dit moment. Ander sportnieuws, de ochtendetappe tijdens de driedaagse De Pannen... is gewonnen door de Italiaan Jacopo Giarnieri. De renner van Lichicas won na de 111 kilometer lange ochtendetappe de Massasprint. Vanmiddag is de afsluitende tijdrit Liewe-Westera van Vakantsoleis... staat tweede in het klassement, twee seconden achter de Belgische leider Bert de Bakker. Rabo-sprinter Theo Bos gaf op. Tijdens de door regen en wind geplaagde etappe kreeg hij pech. Moest hij opgeven. We hebben verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooi, goeiemiddag. Een hele goede Er staat één file en die staat op de A4 richting Den Haag. Tussen Roelovarensveen en Zoetewouder-Rijndijk. 4 kilometer. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Ondernemingsraad wil nieuwe onderhandelingen voor Organon in Os. Ivoorkust, daar hebben aanhangers van de gekozen president Ouattara een belangrijke cacaohaven heroverd. Er zijn twee doden gevallen bij een schietpartij vanochtend in Rotterdam.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, spreek in het openbaar, het gaat niet iedereen even goed af. NOS-journaalpresentatrice Sascha de Boer gaf gisteren een masterclass aan Joren... en straks daar een reportage over. In het mediaforum communicatieadviseur Marianne Zwageman... en 3FM-DJ Erik Korton. En het gaat onder meer over de berichtgeving over de revolutie bij Ajax... Johan Cruijff lijkt daar de grote winnaar. Studio sportverslaggever Arno van Meulen maakt een bijzondere vergelijking. De toon is echt opzienbaar. Ik dacht even dat het de Godfather was waar ik wat citaten uit hoorde. En de te kloppen scoren in de nationale nieuwsquiz is nog altijd 35. En de laatste kandidaat deze week, want we eindigen de nieuwsquiz deze week op donderdag... heeft te maken met onze jubileumuitzending van morgen, 10jaarsstand.nl. U weet het. Die laatste kandidaat komt uit Zwijndrecht en heet Reinhard Schreurs. Dit is Radio 1. Lunch. Eerst het medianieuws. RTL Nederland neemt de website Buienradar over. De internetpagina met informatie over het weer... komt morgen al in handen van RTL. Volgens Arno Otto, dat is de baas over de digitale informatie bij RTL... vult Buienradar precies het gat in dat er nog was. Naast de nummer 1 positie in televisie, de nummer 1 positie in radio en nu in, uh, een van de grootste vijf spelers van Nederland op het gebied van digital, uh, kan, je, ja, kan je niet meer zeggen dat we alleen een televisiebedrijf zijn van origine, zeker wel. Maar ik denk dat dit juist een voorbeeld is van, het, van wat we willen zijn, namelijk een oral Media Bedrijf. Met de overname groeit het digitale bereik van RTL met 50%. Daardoor hoort het bedrijf naar eigen zeggen tot de vijf grootste digitale spelers van Nederland. Buienrader blijft een zelfstandig merk en de inhoud blijft gratis. Gemiddeld heeft de website 50 miljoen bezoekers en bijna 5 miljoen unieke bezoekers per maand. Dat lijkt me niet kloppen. Gemiddeld heeft de website 50 miljoen bezoekers en bijna 5 miljoen unieke bezoekers per maand. Hm. Nou ja, goed. De internetpagina bestaat sinds 2006. Over het bedrag dat gemoeid is met de overname, zwijgen beide partijen. Het aantal nieuwe schrijvers dat de online encyclopedie Wikipedia van artikelen voorziet loopt terug, dat komt door de agressieve toon in de discussies over het inhoud van de stukken, zeggen onderzoekers. De aanwas van nieuwe schrijvers en mensen die redigeren blijft al sinds 2007 achter, volgens Wikipedia Foundation. In Duitsland is het probleem het grootst, daar veroudert het schrijverskorps het snelst. Het probleem wordt volgens onderzoekers van de Universiteit van Frankfurt vooral veroorzaakt door de harde, soms boosaardige toon... die sommige gebruikers aanslaan in de discussies over artikelen. Volgens de onderzoekers moet hard worden opgetreden... tegen deze kleine groep agressieve gebruikers als Wikipedia tij wil keren. Dat NSC Handelsblad een ochtendkrant wordt, is te snel geconcludeerd... vindt hoofdredacteur Peter van der Meers. Op de internetpagina Rethinking Media werd gemeld dat de NRC een ochtendkrant wordt, maar daarvan is nog geen sprake, zei Van der Meers tegen ons. Het gisteren in een bijeenkomst met journalisten een sterkte-zwakte-analyse besproken. Volgens Van der Meers is de beslissing daarover nu makkelijker te nemen, omdat de NRC niet meer bij een uitgeverij zit waar nog meer ochtendkranten worden gedrukt. Overigens wist Van der Meers ook nog te melden dat de introductie van het NRC Handelsblad op tabloid 123 opzeggingen heeft gekost, maar er zijn ook duizenden nieuwe abonnees bijgekomen. Leo Beenhakker en Mario Been worden toch niet herenigd. Aanvankelijk meldde de NOS dat Beenhakker als analist bij de Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur als analist zou aanschuiven, samen met Been. Maar Beenhakker is verhinderd en dus gaat de reunie tussen de voormalig technisch directeur en de huidige trainer van Feyenoord niet door, meldt de NOS. Het KRO-programma over geldzaken, de rekenkamer, is een succes. Daarom komt de omroep vanaf september met een tweede reeks. Dit programma blijkt het onderwerp economie met de insteek wat betalen we eigenlijk en waarom toegankelijk te hebben gemaakt voor de jonge Nederland 3-dolgroep. Dat zeggen ze in ieder geval bij de KRO. Er keken gemiddeld meer dan 500.000 kijkers per aflevering en de rekenkamer kreeg een goede waardering. Morgenavond is de laatste aflevering van de eerste serie te zien en daarin wordt uitgezocht wat het krijgen van een kind kost. Degene die het waagt een foto van de zieke Vlaamse zanger Eddie Walli te plaatsen... krijgt een schadeclaim van 20 miljoen euro aan zijn broek. Eerder deze maand werd de 78-jarige Bel getroffen door een herseninfarct. En nu hij bezig is met revalideren wil zijn manager hem alle rust gunnen. Juristen hebben het bedrag dat bedrag, volgens de krant... Juristen hebben dat bedrag, het bedrag wat ze dus vragen als schadeclaim... 20 miljoen euro, lachwekkend genoemd. KPN trekt de stekker per 1 juni uit de dienst Mobiel TV... waarmee gebruikers televisie kunnen kijken op mobiele telefoons. Mobiel TV via de zogenaamde DVB-H-techniek... werd in mei 2008 grootst geïntroduceerd. Bij die techniek worden via live-tv-signalen verspreid... via het netwerk voor digitale etentelevisie. Bij de lancering werden drie toestellen gelanceerd... die de techniek ondersteunen. En door het gebrek aan nieuwe toestellen en ook het teruglopende aantal gebruikers... stopt KPN nu dus met het project... DVB-H is uiteindelijk niet de wereldwijde standaard geworden... voor mobiele televisie, schrijft de provider. Kon je vroeger nog wegkomen met een beetje steenkolen Engels in? Deze tijd wordt van jongeren verwacht... dat ze na de middelbare school onderwijs kunnen volgen in het Engels. Daarom is het niet raar dat er over de hele wereld wedstrijden zijn... in het presenteren en in het speechen in Engels. In Nederland wordt die competitie zelfs gesponsord door de BBC. De finale komt er binnenkort aan, maar voordat de finalisten gaan uitvechten wie kampioen wordt... kregen ze gisteren van journaalpresentatrice Sascha de Boer een masterclass. Want als iemand weet hoe belangrijk goede dictie is, dan is zij het wel. Vlak voordat de masterclass gaat beginnen is het in de zaal al een drukte van belang. En twee uh, misschien wel iets wat gespannen finalisten, hè? Ja, nogal. Altijd spannend natuurlijk en leuk zo'n masterclasses. Ik ben benieuwd wat Sacha de Boer gaat zeggen zo van onze speeches, Dus daar uh, vreugde, me, vreugde ik me wel een beetje op. Ja. En nu gaat het over uh, praten in het openbaar hè, voor een uh, grote groep. Mm -hmm. Doe je dat wel eens? Um, nou, We hebben op school wel allemaal allerlei wedstrijden bij ons op school waarbij je dat ook kunt oefenen. En voor de klas hebben we dat heel vaak moeten doen, maar niet in het Engels. Dus dat is eigenlijk wel een beetje spannend, maar um, nee, we oefenen het wel op school ja. En nu is spreken in het openbaar eigenlijk al moeilijk genoeg, waarom dan in het Engels? Um, nou omdat Engels is wel een wereldtaal natuurlijk en als ik later um, iets met werk ga doen in het Engels is het natuurlijk altijd handig om um, in het Engels ook in het openbaar te kunnen spreken. En Nederlands ja, als je openbaar kunt spreken in het Nederlands nou, dan moet alleen je Engels nog goed genoeg zijn. Hey, en heb je ook geoefend thuis voor de spiegel of, uh... Nee wel voor, uh, voor, voor mijn ouders maar niet voor de spiegel. Maar misschien zijn je ouders nog een ergere spiegel maar. En hoe is het met je medefinalist? Ik ga het allemaal over me heen komen. Maar ik... Ik weet ongeveer wat ik moet doen, maar niet precies. Maar je moet in ieder geval gaan uh, speechen zo, hè? Klopt. <laughs> dus dat is alweer genoeg stress. Voor één keer. En dan nog in het Engels? Ook. Daar word, ja, nou ja, dat heb je al twee keer gedaan nu. Dus het, het, het is al minder stressvol. Maar nog steeds wel, hoor. En heb je dan een woord, een Engels woord erin zitten... dat je denkt, oh, als ik daar maar niet over struikel... omdat Engels... Uh, is soms toch best wel een beetje moeilijk. Nou ja, ik heb vooral een beetje de angst dat ik het, het woord niet op het woord kom. Dan dat ik het verkeerd uitspreek. En welk woord is dat? Um, oh, nu weet ik het meer niet. Irrational. De <laughs> bottom line is that we shouldn't dispose ourselves of entire crops, but of our irrational fears. Based upon ignorance. Because if we do. We will be saving a lot of time, effort and money. And this money, time and effort can be used to help the actual people who are really in danger. It was really spontaneous, so that's that's good. Uh, there's only one, um, well, uh, minor point uh, that you might to, uh, to uh, look at. Um, is your accent? Sometimes you say things like, that might be true. <laughs> I don't know what part of England that is, but maybe... Cockney, yeah. Cockney. That might be true about Loif. <laughs> but it was very good. Sasha de Boer. Yeah, speak in it openbaar. Yeah, doting. No, <laughs> <laughs> <laughs> yeah, is not doting. Als je weet wat je moet doen en uh, vertrouwen hebt in jezelf, dan uh, komt het allemaal goed. Hoe krijg je dat? Uh, je moet weten waar je het over hebt. Dat is een van de belangrijkste dingen. Als je weet waar je het over hebt, uh, dan komt de rest bijna vanzelf. Dan zijn er een paar tips en trucs en die ga ik hier straks geven. Maar uh, dan is het niet meer zo moeilijk. Maar het weten waar je het over hebt, zeg maar, is dat dan het moeilijkst? Nou, dat is wat mensen, denk ik, te veel onderschatten. Um, kijk, nou, dit is natuurlijk iets anders. Wat zij hier doen, is iets heel anders dan wat ik doe. Ten eerste doe ik het niet uit mijn hoofd. Dat scheelt enorm veel. Ik heb een autocue. Uh, en die tekst heb ik of zelf geschreven of herschreven... of in ieder geval uh, grondig naar gekeken. En als je dat hebt gedaan, ja, dan is het niet meer eng. Dan, ja, ik praat voor af en toe voor, ik geloof, twee miljoen mensen... die ik gelukkig trouwens niet zie, dat scheelt ook wel weer... Um, maar ik denk dat als je die zou, zou zien bij elkaar, dan is het, wordt het zo'n zee van mensen dat het weer niet, niet eng is. En dan is het misschien bijna wel enger als je voor twintig man moet praten. Maar nu kan jij goed iets overdragen. Wanneer kwam je daarachter? Laat. <lacht> um, ik kwam er eigenlijk pas achter toen ik uh, gevraagd ben voor AT5 om in te vallen om het journaal daar te presenteren. Daarvoor had ik geen idee dat ik dat zou kunnen. Ik ben Jacques van den Ende. Ik ben uh, voorzitter van de Genootschap Nederland-Engeland in uh, Eindhoven. En ik ben sinds uh, een jaar of vier lid van de Working Committee van de BBC Awards. Is het Engels van de jongeren nou verbeterd? de afgelopen jaren. U maakt dit dus ja, al heel ik, lang mee. Ik ben, ik ben docent Engels geweest. Uh, en ik, uh, ik heb dus ervaren dat in de loop van de, de jaren... dat na mijn stellige overtuiging... de spreekvaardigheid van leerlingen heel duidelijk uh, verbeterd is. Omdat in het onderwijs juist dat aspect uh, meer aandacht heeft gekregen. En uh, nou... Laten we maar zeggen dat uh, samen met de mondigheid van de Nederlandse leerlingen ook de spreekvaardigheid in de vreemde talen uh, toch wel uh, meer aandacht heeft gekregen en vooruit is gegaan. Nu is Engels een taal waar we heel veel mee te maken krijgen. Ja. We kijken naar de televisie, we horen de muziek. Ja. Moeten we eigenlijk niet het Frans gaan promoten of het Chinees of iets? Ja, dat moeten dan die Fransen maar eens even organiseren. Maar wij zijn natuurlijk de club die uh, met Engels bezig is. En wat, wat mij als leraar Engels altijd uh, heeft beziggehouden... is dat we niet zo zelf genoegzaam moeten zijn. Uh, het gaat erom dat niet alleen maar... ik kan al een paar woordjes in het Engels zeggen... en kijk mij dan uh, toch eens uh, doen. Als je deze competitie uh, uh, mee volgt... dan zie je dat het niveau inderdaad heel erg hoog is. En daar is het mij eigenlijk meer om te doen. En ik denk niet mij persoonlijk, maar in, in ons gezelschap willen wij graag dat, dat niveau mee optillen. Ik denk dat een competitie in een school heel erg kan bijdragen in het nog steeds verhogen van dat niveau in de diverse scholen als leraren bereid zijn om dat mee op te nemen in hun leerprogramma. So, in conclusion, there are two main objections to global companies: human rights and pollution. So, if every person in this room would tell one other person this story. And this other person would tell tomorrow his or her story to another one. We could reach the world in 11 days. So thank you for your attention. And now please uh, please stand up and tell. Uh, and I love your gestures. It feels very natural when you do it. Did it feel natural for you? That's really nice. I find so beautiful to see how enthusiastic they are and how good they do doen. En dat ik denk wel van nou, ik bedoel als ik, uh, mijn verhaal, mijn presentatie hier is gewoon, ja ik bedoel ik, uh, ik heb wat dingen opgeschreven en ze uh, wat tips gegeven. Maar zij doen alles uit hun hoofd en ze hebben zo'n goed verhaal, zo goed geconstrueerd. Uh, ze zijn enthousiast in hoe ze het vertellen. Ik, ik ben erg uh, onder die indruk. Tobias en Janet, het zit erop. Uh, hoe ging het? Ja, ging goed. Ik vond het wel heel leuk. En bij jou? Ja, ik vond eigenlijk dat het wel goed ging. Het is natuurlijk uh, veel kleiner publiek, maar het zal er... Leuk om te oefenen met uh, zoveel tips en trucs. Je hoort ook uh, Sascha de Boer dus die een masterclass gaf... aan finalisten van de BBC Public Speaking Awards. De reportage was van Anne van der Veen. En de Nederlandse finale is op 9 april. En dan wordt dus duidelijk wie ons land gaat vertegenwoordigen... bij de internationale finale. En die wordt gehouden in Engeland. Zometeen het Mediaforum met uh, Marianne Zwageman en Erik Kortom... nu eerst door Halt Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Merck, het moederbedrijf van Organon in Os, moet het overnamebod van een onbekende partij op het bedrijf accepteren of ze moet opnieuw gaan praten. Dat vinden de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de vakbonden. Merck vond het bod niet goed genoeg en wil MSD Organon sluiten. In Rotterdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen. Dat gebeurde vanochtend in de Katendrechtse straat in Rotterdam-Zuid. De slachtoffers, een man en een vrouw, zijn gevonden in een portiek. Er is niemand aangehouden. In die voorkust hebben aanhangers van de gekozen president Watara nu ook... de belangrijke cacaohaven San Pedro veroverd. Gisteren namens de hoofdstad Yamoussoukro in. En ze zijn op weg naar Abidjan, de grootste stad van die voorkust... waar president Bakbo probeert aan de macht te blijven. En in Dubai is een Nederlandse zakenman beroofd van zo'n 5 miljoen dollar. De man werd daarbij neergestoken, is opgenomen in een ziekenhuis. Politie in Dubai heeft vier mensen gearresteerd. Sommige getuigen hadden gezien dat de Nederlander... de 5 miljoen dollar had opgehaald bij een wisselkantoor. Wat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Met een zuidwestelijke stroming wordt de komende dagen steeds zachtere lucht aangevoerd... en dat is dan goed te merken aan de temperatuur. Op zaterdag wordt het prachtig lenteweer met een middagtemperatuur van ruim 21 graden. Nou, vandaag en morgen is het eerst nog wisselvallig. Vanmiddag zien we vooral in het midden- en oosten nog wat regen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger, maar het blijft wel bewolkt. Ondanks de regen en de aanwezige bewolking wordt het toch nog vrij zacht... De middagtemperatuur ligt tussen 11 graden op de Wadden en circa 16 graden in Limburg. En daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Morgen, vrijdag, begint opnieuw bewolkt. Er valt in de middag lokaal wat lichte regen of motregen. Maar tegen de avond klaart het vanuit het westen weer op. De invloed van warme lucht is duidelijk merkbaar. Het wordt 14 graden in het noorden tot plaatselijk 19 graden in het zuiden. Zaterdag belooft dan een zonnige en vooral warme lentedag te worden... Met maxima tussen 16 en lokaal 24 graden. En dat is toch wel zeer zacht voor de tijd van het jaar. ANWB verkeersinformatie. Op de A4 naar Den Haag staat tussen Goelevarensveen en Zoetebouw Rijndijk 4 kilometer. En op de A9 in de richting van Alkmaar voor de afrit Beverwijk 3. En diezelfde A9 maar dan naar Amstelveen. Voor het knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, dat is uh, iemand die is uh, communicatieadviseur, nu vooral, maar ook oprichter van Poons, zeggen we er altijd even bij. Um, Erik Korton, presentator van 3FM. Uh -huh. Ook columnist uh -huh. trouwens. Ja, ja, dat was ik een tijdje. Muzikaal, muzikaal videocolumnist bij de bij ja, NRC, ja. Ja. Okay. Ja. Um, We gaan dit eens hebben over Johan Cruijff. De opening van de Telegraaf vanmorgen, echt koeien letters, Cruijff wint slag om Ajax... Uh, daaronder ook nog foto's van de afgetreden bestuursleden. Daar stond een rood kruis doorheen. <laughs> voor, de um, die, voor de mensen die niet konden lezen waarschijnlijk. Ik ja. weet niet. En, enorme koeienletters hadden ze uit de kast gehaald, eh, Marion. Ja, ik had zelfs het idee... Ik, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik ze ooit zo groot heb gezien. Jij dus noemde de, het net chocoladeletters. Dat vond ja, ik wel en, leuk. en wat ik leuk vond, we hadden hier net al die kranten liggen. En de, de Telegraaf zit als enige nog uh, op, op Broadsheet. Uh, en, en niet op het kleine tabloidformaat. Maar tegelijkertijd zijn ze wel de enigen die een tabloid maken. En dat is ook wel weer knap. Je bedoelt qua inhoud? Ja, en, en, maar ze konden ook gewoon, ondanks dat ze twee keer zoveel ruimte hebben... konden ze, konden ze minder letters kwijt dan, uh, dan de Volkskrant bijvoorbeeld. Dus ja. dat, is, dat is toch wel ze dat doen. Erik, ik begrijp ja. dat jij seizoenkaarthouder bent bij Ajax. Ja, dat klopt. Hoe kijk je naar deze berichtgeving? Nou, naar de berichtgeving of, of naar, laten <coughs> nou, we zeggen, inhoudelijkheid van de moeten niet, niet, de, de niet over Ajax, zelf. Ja, nee, nee, mensen nee, die zeg maar die voetbaltechnisch niet allemaal ja, nee, op de hoogte zijn. Maar gewoon, nou, gaat nou, ook nou, even over oh, de meerdere. Het nadeel ja, heb je ja, in zoverre zijn voordeel dat... Ik vind het wonderlijk, of uh, wonderlijk... Ik, mij interesseert het niet zo heel erg dat het, dat, het zo dat het zo groot moet. Het staat zo ontzettend groot voor op die Telegraaf... dat als ik in Rotterdam zou wonen, dat ik of heel hard zou lachen... of zo, of wel acuut mijn abonnement zou opzeggen op die krant. Omdat ik denk, zoveel aandacht voor die club uit, uh, uit 020. Oh, maar als het daar niet goed gaat, vinden ze het daar ook nee, wel... Nee, dat weet goed. ik wel, dat snap ik ook wel. Maar ik, ik vind het, ik, laat we zeggen, er zijn op dit moment echt... en dan meen ik echt interessantere en uh, ernstiger en zinniger zaken... in de wereld aan de hand dan om dit zo groot op de voorpagina neer te zetten. Vind ik, ik echt... Er zijn mensen die zeggen van, ja, sport is sowieso geen nieuws. Dat moet inderdaad gewoon op de sportpagina's blijven. Ben jij ook zo iemand, Marianne? Nou, ja, dat ben ik persoonlijk wel. Maar, maar, maar ik bedoel, ik ken de economie van een krant wel een beetje. En, en dit zal heus wel weer in de oplagen, in de losverkoop, goede, een goede knaller zijn. En ik, ik denk dat we ook met z'n allen, en zeker de Telegraaf, wel weer een keer snakten naar een krant die gewoon ging over wat er in ons eigen clubhuisje gebeurt. En, en de Telegraaf heeft natuurlijk noodgedwongen de afgelopen weken heel veel aandacht moeten besteden aan het buitenland. Wat ze normaal toch een beetje wegproppen. En ze hebben juist volgens mij weer een nieuw beleid sinds een paar weken, met nog minder buitenland en nog meer sport. Uh, dus ze hebben zich even helemaal kunnen revancheren en uit kunnen leven. En daar zijn ze misschien wel een klein beetje in doorgeschoten, heb ik het idee. Ja, Het is sowieso dat, uh, als, als het over Kruif gaat, heeft de Telegraaf altijd een belangrijke rol. We ja. hebben een kolom in die kant, dat dus ja. staat ook op de voorpagina. Het ja, begon het is, ooit in onze column. Ja, het is een beetje uh, zelfs schouderklopperij uh, op de voorpagina. Ja, ik vind het best. Ik bedoel, als, als de Telegraaf Kruif als, uh, als spreekbuis heeft voor, uh, voor de problemen bij Ajax, vind ik dat allemaal leuk. Ik vind alleen ja. de manier waarop om het op dit moment bij Ajax de vuile was naar buiten niet alleen gehangen wordt, maar aan iedereen in zijn smoel gevreven wordt, vind ik echt van een genantigheid. Uh, zowel van Cruijff, hoor, want ik bedoel, Cruijff geeft, zegt het dan misschien niet zo expliciet als dat Coronel, laat me zeggen, de uitspraken van Cruijff herhaald lijkt te hebben. Ik een beetje neer op een soort, ja, een soort maffia Maar Ik ja, bedoel, bedoel, Coronel is een, is een bestuurder en een bestuurder van het, wat mij betreft, van het totaal ouderwetse soort. Ik sta hier, jullie staan daar, hoog en laag. Uh, uh, Cruijff is een jongen, toch nog steeds gewoon uit uh, uit betondorp, die gewoon op een gegeven moment zegt: als je dit doet. Ben ik gewoon boos op je. Ja, dat zegt hij. Maar omdat dat nou uitgebreid in een persconferentie te gaan zitten herhalen, ik vind het. Ik, wat ik zeg, ik heb het gevoel dat ik de vuile Ajax was... in mijn smoel gevreven krijg. K en coronel de Voorzitter die zei letterlijk, geloof ik, dat hij uh, verwachtte dat de publiciteit te, te heftig zou worden. En Cruijff zou dan in zo'n bijeenkomst hebben gezegd: van Ik schrijf je kapot als jij uh, ja. de, de, je oor laat hangen naar die directeur, die Rick van der Boog. Ja, ja, dat is wel grappig. Ja, want je, je, wat je inderdaad zei, Cruijff heeft een column in de Telegraaf. Iedereen weet natuurlijk dat hij, niet, uh, zelf, dat hij die niet zelf schrijft. Maar dat Jaap de Groot dat doet, de chef sport van. Uh, van de Telegraaf. Dus eigenlijk als... Als Jaap die volpagina maakt, dan, dan stapt hij eigenlijk in zijn alter ego-kruif. Dus ja. het, is wel, het is allemaal wel heel ingewikkeld. Maar goed, gisteren op tv ging het natuurlijk ook helemaal nergens anders over. Dus blijkbaar is het toch heel groot. Misschien had de KNVB wel al een paar weken geleden in moeten grijpen. Want ik denk dat het voor het imago van, van de sport helemaal niet zo goed is. Ik denk dat het voor het Financiële Dagblad ook een heel interessant verhaal is. Als de beursgenoteerde 80 miljoen ja, uh, right. uh, yeah. uh, uh, uh, bedrijf. Maar uh, om, om dit zo, allemaal zo breed uit te meten, ik vind het niet zo Wat vond je van de keuze van de gasten? Ik, bij Paul Wittemann zag ik Johan Derksen een paar ja. Die zitten, nou ja, die zitten ook duidelijk op de, op de hand van, van Kruif. Ja. Ik, ik zag vooral veel kruif aan, Kruifianen. Nou ja, we, dat, daar heb ik een hele simpele verklaring voor. En die vind ik zelf ook. De beste man heeft nogal een grote muil. En het was een fantastische voetballer en een goede trainer. Maar al jarenlang duwt hij continu hele, hele warme uh, poker bij iedereen naar binnen. Bij Ajax. Onder het motto, ga weg, ga weg, ga weg. En dan denk ik ook dan nu, pak door en ga het dan nu ook een keer zelf doen. Ja. Maar je ziet het weer. Het ja. is slaan en dan de terugtrekkende beweging. En twee, wat dat betreft wat mij betreft zeer onervaren jongens als Bergkamp bij voorgeschuiven, die het dan moeten gaan doen. Dan denk ik, ja, dan weet ik het ook niet meer. gaat dan nu een keer zelf doen. Dus ik vind het niet zo raar dat iedereen op, die, op, de, op Kruif gespind uh, g, uh, daar, daar zijn, zijn pijl nee, maar Ik bedoel, ik hoorde in de programma's ook vooral wel veel voorstanders van Kruif. Je hoorde ja, weinig uh, ik ik geluid. Natuurlijk, nee, maar ik denk dat dat ook zo is omdat mensen nu ook dan willen hmm, dat hij het gaat doen. Ja. Vandaar dat, dat er veel voorstanders van Kruif te horen zijn. Ja. Nou, misschien toch nou ik vraag me af, in de, in de publieke opinie heeft denk ik niemand echt er belang bij om tegen Kruif te zijn. Dat levert je ook denk ik niet zoveel op. En Ajax heeft Natuurlijk ook met die, met die huidige directeur, natuurlijk ook een beetje een, een vervelend imago van snelle jongens en vakken. En ja, dus ik denk dat niemand er belang bij heeft om op de andere koers te gaan zitten. Nee, maar goed, wat, wat ook aan Kruif hangt, is toch uh, hè, dat hij ook wat Erik net al zei: van dat is ook rond het Nederlands Elftal, die zijn naam heel vaak genoemd en, ja. en, en elke keer dan ging ja. het allemaal weer net niet door. Maar, en er is wel altijd alweer een reden voor waarom het een dat is beetje de, dat, dat, dat, grote, dat, grote, dat grote legendarische spook wat continu ja. uh, dan wel bij het Nederlands Elftal en vooral bij Ajax. Echt in de achterhoede de, de, de touwtjes lijkt, lijkt te hanteren. Maar, maar ook weer niet echt. Want iedereen zit nu dan echt te denken. Ik weet ook zeker dat mijn vak 413 zegt... nou, kom maar op dan en gaan, dan ja. laten we het dan gaan doen. Ja. Uh, nog even naar Joep Schreuder van uh, Nieuwsuur... van Studio Sport is die eigenlijk verslaggever. was een van de weinige journalisten... die Cruijff uh, toch wat steviger even aan de tand voelde. Tot slot is een moeilijke vraag daarover, maar ik stel hem toch. Uh, je moet met ons meewerken, anders gaat het niet door. Dat soort teksten zijn allemaal door Coronel. Die zijn ook gedocumenteerd. Dat zijn dingen die opgenomen zijn. Dat is allemaal bekend, zojuist Johan. Dus de manier waarop schokt een beetje mensen hoe dat gaat. Ja, dat ging dus inderdaad over die uitspraak van ik schrijf je kapot. En uh, nou ja, als je niet doet wat wij willen, dan uh, ga, ga dan maar gewoon ook weg. Um, nog even over de, de partijdigheid, laten we zeggen. Dan van van ja. de Telegraaf, als je dat zo mag zeggen. Jij, jij zei het net, hè? ik praat jou nu even na. Uh, ja. Is dat eigenlijk normaal dat, dat een krant op dat punt dan. Nou, ik vind wel, wel, sportjournalistiek is volgens mij wel de enige vorm van journalistiek waar je echt voluit partijdig mag zijn, mag zijn en nationalistisch mag zijn. Dat zijn we natuurlijk allemaal. Dat zijn alle, alle he, Op het moment dat, dat, dat Oranje speelt en zo... dan vinden we ook allemaal dat we bijvoorbeeld wereldkampioen zijn. Terwijl de feiten waarschijnlijk iets heel anders zeggen. Dus <lacht> bij sportjournalistiek vind ik dat het wel mag. En de Telegraaf doet het al jaren en komt er ook mee weg. En dat, dat is ook wel een soort running gag op de, op de redactie. Als, als Ajax met 2-0 verliest van Feyenoord... dan is het een heroïsche wedstrijd en, uh, en, en ligt het aan iedereen en zo. En, <lacht> en als Feyenoord met 6-0 wint, dan is de nip de overwinning... En dat wordt ook wel, wel meegespeeld en dat is, dat is ook wel geestig. Ik geloof dat het, bij sport mag het ook Het is ook maar een spelletje, gewoon hey, goed je, je hebt bij de Telegraaf gewerkt. Ja, dus ja, jij kunt ja, dit ja, vanuit ja. uit eigen boezem ja, kun je dat vertellen. Ja, ja. Erik, kranten die dus laten echt partij kiezen in dit geval? Ja. Sport, uh, sportkranten. Ja, dat is ook van oudsher een beetje zo. Hè. Je hebt het AD. Een uh, beetje meer Rotterdam. Een beetje meer Rotterdam gericht misschien. En, en de Telegraaf of de Volkskrant. Ik uh, bedoel, Volkskrant wil ik ook altijd verweten dat het een Ajax-minnende krant is. Ik ben het wel met Marianne eens dat, dat uh, uh, sportjournalistiek daar dat, dat enigszins wel mag. Gewoon kiezen en kleurbekennen met ja. muziekjournalistiek trouwens... op een mooie tweede plaats. Ja, precies. Die kunnen dat ook heel goed. Ja, die dat ook heel, heel nou, ja, ik zag de, de resistent van de Volkskrant... Uh, ter verantwoording geroepen door uh, Justin Bieber. Ja, maar dat is, dat is het leuke ervan. Die heeft dus ook partij, geko partij ja. gekozen en dat, ja. Is, ja, dat is onvermijdelijk. Laten we het hebben over iets anders. Radio 538 uh, is bezig met uh, een actie voor War Child deze hele week. Uh, we hadden ook deze week trouwens nog de gekste dag op Nederland 3, dus we zitten weer even in de achiweek. Daar zou ik weken. het niet meer over hebben, toch? <laughs> oh ja, ik vind het goed. Um, Erik, ja, ja. We, we hebben hier trouwens de, de baas gehad van, van uh, 538 van de week hier ook. En een van mijn eerste vragen was natuurlijk, nou, het lijkt wel heel erg op het glazen huis natuurlijk mm. van 3FM. Dat moet jij ook hebben gedacht toen je dit zag. Ja, nou ja, tegelijkertijd, ik bedoel, iedereen staat natuurlijk in zijn volledige recht... om een actie te beginnen voor een... en ik vind het te gek, dat te gek trouwens dat ze dat voor zo'n mooie club als War doen... want dat is echt een bijzondere, bijzondere goede club. Ja. En als je dan, uh, uh, dat is misschien het enige wat ik dan daarop. De, de, de, het feit dat ze dat voor WhatsApp doen vind ik prachtig. Het enige wat ik er inderdaad op aan te merken zou kunnen hebben, is dat ik zie dat er een soort van afgeleide van een serious request staat. Met een iets te doorzichtig huis op een plein ergens in een, in een stad. Maar het zijn 24 pleinen die ze doen. Ze hebben het allemaal groots en, uh, en meeslepend uh, aangepakt. Uh, het zal me eigenlijk verder een worst wezen als er geld voor WhatsApp wordt binnengehaald. In die zin vind ik dat prima. En ja, ik, ik, zou, ik had het zelf, maar dat is dan op persoonlijke titel, leuker gevonden. Als ze iets slimmers hadden bedacht, of althans iets, iets origineels hadden bedacht. Laat nou, het gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon om het doel. En als dit een soort bewezen concept is waarvan ze ja. denken dat ze ermee weg kunnen komen, dan, dan moeten ze dat zeker doen. Nou, ja, dat is wat ik bedoel. Uh, ik ja. vind het ook gewoon een goede actie. Ik, ik denk alleen dat woordje altijd een beetje moet oppassen dat ze niet aan het Pink Ribbon syndroom gaan uh, leiden. Ik heb me vorig jaar in oktober in de, in de borstkankermaand uh, ook op het internet heel boos gemaakt over uh, dat borstkanker inmiddels een soort feest lijkt te zijn. En, en je bent een soort looser als je het niet hebt. En hartstikke cool als je het wel hebt. En dat is dat als, als marketinginstrument zo geslaagd, hè, met respect voor alle marketeers die erachter zitten. Die hebben dat waanzinnig goed gedaan, maar dat je vergeet dat het gewoon een kloteziekte is. En Woordjel ja. heeft een beetje de neiging, zeker de laatste jaren, ook met Marco Borsato als het boegbeeld, om het allemaal een beetje glamorous aan te pakken. En dat, dat zit ook nu in deze actie wel weer. En dan denk ik, het moet wel in balans blijven, met het moet ook wel gewoon over die kinderen blijven gaan. Ja. En helemaal op dit moment, hè, waar er gewoon echt weer oorlogen worden, worden uitgevochten en, en alle ellende aan de hand is, moet het ook niet doorschieten in leukigheid en ludiek nee, en glamorous precies. en sterren. En, en, en plus dat ik vind dat je dan inderdaad met een partij, zeker als je een mediapartij en een zo'n grote, uh, uh, uh, belangrijke mediapartij 538 pak, dat je ook dat, dat men bij 538 ook echt precies moet weten waar het over gaat. En ja. dat, uh, dat, is, dat vind ik belangrijk. Dat, je dus, dat is wat wij bij 3 in ieder geval met Serious Request altijd doen. De essentie van die actie is dat de platen aangevraagd worden voor muziek, maar het gaat om Weet uh -huh. ik veel, de kinderen waar we het over hebben. Of we, dat blijft, en dat moet iedere keer, de inhoudelijkheid moet iedere keer naar voren blijven komen. Dus ik, ik zie op internet ook kritische reacties op de actie, over de actie van 5 en Die zeggen Daar zeggen mensen dus, van ja. die hebben gezien dat het bij 3FM veel luistercijfers oplevert. Ja. Goede luistercijfers. En uh, natuurlijk is het voor het goede doel, maar dat is misschien wel een, een annex belang ook nog. Uh, is, is dat te... te... Het is slecht gedacht. Nou, dat ze dat ook vooral doen om hun eigen luistercijfers nog eens even nou, lekker ja, te kijk, schrijven. Er zijn, er zijn, uh, ik heb ook geluiden gehoord van, uh, vanuit 538-kamp die riepen van gaan 3FM kapot maken of wat dan ook. Ja, dat, vind ik een, dat zou ik een hele verdrietige ontwikkeling vinden, omdat je dan echt weg bent van waar het om zou moeten gaan. En dat is waar War Child voor staat. Ondanks wat Marianne zegt of het nou te glamorous is of wat dan ook, maar die staan voor een hele goede zaak. En ik, ik zit veel in Afrika en ik zie daar ook, laat zeggen, de lokale projecten van War Child. En dat is echt heel bijzonder en heel goed werk. Dus dat moet, je altijd blijf, dat moet altijd voorop blijven staan. Dus dat soort gedachten als uh, uh, we maken het de Glamour's... of we gaan een andere zender die daar succes mee heeft gehad kapotmaken... dat zou ik heel verdrietig vinden als het ook daadwerkelijk zo zou zijn. Maar goed, ik heb het mensen niet letterlijk horen zeggen... maar dat lees ik dan wel terug. Ja, daar is niks mis mee. 538 een commerciële organisatie. Daar moeten alleen maar mensen werken die 3FM kapot willen maken. Willen ze dat niet, moeten ze direct ontslagen worden. Want dat moet hun enige doel zijn. En, uh, ja, dat vind ik prima. Maar doe ja. het dan, met, doe het dan met, met je muzikale invulling. En niet met zoiets als zo'n actie. Overigens is 538 gewoon de nummer 1. Ja, daarom. Ja, dus, dus er is er ook helemaal niets aan de hand. En, en op zich, uh, alle goede doelen bestaan uh, bij de gratie van opportunisme... van, van commerciële organisaties en, en mensen die iets voor zo'n doel willen doen. Uh, niemand doet dat alleen maar vanuit uh, allerlei nobele motieven. Er is altijd wel een fiscaal argument of, of, of imago-argument, of wat dan ook. Er zijn altijd opportunistische redenen... waarom mensen goede doelen steunen. En dat weten ze bij Worldchild... en bij alle andere goede doelenorganisaties ook heel goed. Dus daar is helemaal niets mm. mis mee. Erik, jij werd zelf nog even het nieuws vorig jaar... toen uh, met dat interview waarin jij zei... de, de regering had gezegd van... Nou, uh, ja. die glazen huisactie, we gaan het nu niet verdubbelen. Dat was in de jaren ervoor altijd wel gebeurd. En jij zei, nou, ik hoef dat geld van deze regering nou, ook niet. Nou, laat, laat, laat, laat ik zo zeggen... dat, dat was uiteindelijk zoals het in, in nieuwe reviews stond. Althans, qua kop, wat ik heb gezegd. In de tijd was toen... toen was het hele kabinet net nog niet geformeerd en toen ging de PVV heel hard roepen dat als zij of dan een gedogen kabinet of in ieder geval aan, een, aan de regering mee zouden doen en dat zag het toen daadwerkelijk ook naar uit dat dan het volledige budget voor ontwikkelingssamenwerking geskipt zou gaan worden omdat dat gewoon volgens hun totale nonsens was. Daar werd ik heel boos van. Dus toen heb ik gezegd, nou op het moment dat dat zo is en dat wordt gedaan en wij hebben die actie, dan behoeven ze bij ons ook niet met geld aan te komen. En dat heb ik op persoonlijke titel gezegd omdat ik er boos van werd van wat de PVV op dat moment riep. Dan vind ik ook niet dat je mooi, mooi sier, schone schijn moet gaan spelen door dan actie te geven aan geld te geven aan een actie waar jij in, in principale uh, voor het doel waar we het over ja. hebben niet achter staat. En dat, dat is, daar, daar sta ik nog steeds voor. Maar daar vielen wel mensen overheen. Die zeiden van ja, hij, hij zet zichzelf nu uh, vooraan, terwijl uh, het gaat toch uiteindelijk om dat doel. Dus nee, ook, ook al zou de regering geld tuurlijk. bij willen dragen, dan moet je dat tuurlijk toch gewoon mooi En dan in, in we absoluut, absoluut, a, absoluut aangenomen. Daarom zeg ik ook, ik heb dit op persoonlijke titel gezegd. Dit was Erik die vond dat op het moment een regering uh, uh, zoiets zegt, dat ik dan denk van nou, dan moet je er ook, ook niet op mee willen liften. En daar blijf ik ook bij. dat, is, dat blijf ik als Waarom zit je te lachen? Nou, nee, Erik nuanceert het wel goed hoor. En ik zit nu naast een boom van een kerel met de Hels Angels <laughs> uiterlijk. Ik had, ik had iets heel naars over willen zeggen. Nou, kom maar kom maar hij kan, wel. Wel. hij kan ook wel tegenstoot. <laughs> ik bied nou, je een ja, truffel goed, aan, het, ga je het, gang. Het, ja. het, het kan natuurlijk nooit zo zijn dat je eigen politieke overtuigingen dat je die belangrijker maakt dan het goede doel. Ik bedoel, dan is er echt iets met je ego aan de hand. En daar was ik een beetje bang voor. Maar nee. je nuanceert het net op het goede, goede punt. En dan komt een schaaltje truffels mijn kant op. het was daarbij ook een interview in Revue die daar verder ook helemaal niet ging. Nee, dus dat precies, was een dus, uitspraak. Dus, dus, interview, dus. Ja. Nog, nog even iets heel anders, want dat zie je met die acties ook. Hè. Die gekste dag, laten we dat, dat er toch nog even bijhalen, want we hebben ja. het over de inhoud daarvan al gehad, dat het niet, misschien niet helemaal geslaagd was. Maar je ziet daar weer heel veel bekende Nederlanders over elkaar heen rollen. Worden we daar ook niet een beetje moe van? Ja, daar word ik doodmoe van. En ze en, zitten en, overal? En als je het nou hebt over het imiteren van iets en het dan ook nog slecht doen, dan vind ik dit wel, wel echt het voorbeeld. En jongens, zullen we het gewoon vergeten dat het er was? Hm. En niet meer over hebben en laten we dan iets beters verzinnen, want het is echt gewoon tragisch om iets wat volgens mij, de, de Kopie van, van die Red Nose Day in, in, in Engeland, die daar wel heel succesvol is. Ja, ja en ik denk, weet je, ik ben helemaal voor alles voor goede doelen doen, maar het moet ook wel, er moet wel enige creativiteit nog in zitten. Maar we, we zagen Edwin even bij Paul de Leeuw, en de volgende ochtend zat Paul weer bij uh, Edwin in de show. Dus het is ook allemaal, het gaat allemaal wel. Ja, heen. maar zo gaan die, zo gaan die, de afspraken het, het wordt worden gemaakt, al gemaakt. Het wordt gemaakt door radio- en televisiemakers die elkaar kennen en elkaar als Rolodex op, de, op, op, op bureaus hebben staan. Zo gaat dat. Ja. Het enige waar ik bang voor ben is dat. Uh, uh, dat op het moment dat voor alles een actie op televisie komt... en, en een Red Nose Day en inderdaad een Pink Web, en weet ik wat, er worden overal televisieuitzendingen ja, voor gemaakt... Dat wat allemaal geken. heel nobel is. Maar op het moment dat er echt dan de poep de ventilator raakt... en mensen in de wereld echt uh, uh, hulp nodig hebben... dat dan mensen denken, ja, nou weet ik het wel. En dat zou ik heel erg zonde vinden. Dat zou ik echt jammer vinden. Oké, okay, uh, je laat het bij. Dank voor jullie bijdrage. Marianne Zwageman en Erik Korton waren het. Dit is Radio 1. Lunch. En dan gaan we gelijk door naar de ontknoping van de nationale nieuwsquiz deze week. U denkt, dit is donderdag, hoe kan dat? Ja, uh, morgen hebben we onze uh, jubileumuitzending, 10 jaar Stand.nl. En dan is er dus geen uh, nieuwsquiz. Dat wil zeggen, we hebben wel een nieuwsquiz. Maar dat doen we met de man die als eerste ooit te gast was in Stand.nl. Dus dat is een beetje een aangepaste nieuwsquiz, die telt dus niet mee voor. Scoren in deze week. Dus we zijn benieuwd wie de week weer wordt. Uh, Reinhard Scheurs is hier, 25 jaar, uit Zwijndrecht. Ja, klopt. Studentenrechten. Uh, hoogste score tot nu 35, dus daar moet je overheen. Ja. Is dat zo, dan kan ik jou als student gewoon 300 euro'tjes meegeven straks. En het dat zou erg lekker zijn, ik kan het ook gebruiken. He? Wat voor, uh, wat voor uh, richting wil jij op uiteindelijk met die studie? Uh, ik vind staatsrecht interessant. Ik heb een groot interesse op politiek, uh, voor de VVD. En uh, ik zou uh, ook nog strafrecht, dat vind ik ook interessant. Maar ik moet er nog een keuze over maken. Ik heb altijd geleerd dat iemand onder de 30 nooit voor de VVD kan zijn. Nou ja, VVD heeft goede standpunten. Dus is dat van vroeger dat je dat uh, vindt? Nee, ja, het komt wel vanuit mijn ouders ook. Uh, vanuit huis meegekregen, een beetje het VVD standpunten. Maar ja, uh, ja ik uh, ben ook lid van. Ja, nou, Oké. Okay. Uh, zou je ook echt de politiek wel in willen bijvoorbeeld voor de VVD? Ja, op, uh, maar dan heb ik het over als ik veertig zou zijn of zo tegen die tijd. Dan hebben ik wat ervaring in uh, de juridische wereld. Ja. Zou ik graag uh, op een dag wat kunnen betekenen. Kijk aan. Ja, Rutte begon ooit ook, ook zo en die is nu ja. gewoon de premier van Nederland. Uh, fantastisch. Uh, we gaan kijken wat het uh, wordt. 35 punten zeg ik, dat is de te kloppen scoren. We beginnen eerst met het bepalen van de nieuwsfactor. The purpose of our operation uh, in, in Libya is to protect civilians uh, against uh, any attack. So we are not taking sides uh, in this uh, conflict. We will stay impartial. NAVO-topman nou, Rasmussen zei gisteren dat hij de rebellen in Libië niet wil gaan bewapenen... terwijl sommige NAVO-lidstaten, waaronder ook Amerika, daar wel voorstander van zijn. Hier is vraag 1. Terwijl de NAVO in Libië geen grondtroepen wil inzetten... blijken er toch westerse agenten al weken op de grond actief te zijn. Van welke inlichtingendienst zijn die mensen? CIA? Dat is goed. De agenten zouden wapendepots in kaart brengen... en informatie proberen te krijgen over de verblijfplaats van de regering en van Gaddafi zelf. Vraag 2. Terwijl de gevechten tussen de rebellen en de troepen van Gaddafi in alle hevigheid doorgaan... stapte gisteren een belangrijk kopstuk van het Gaddafi-regime op. De minister van Buitenlandse Zaken, Moussa Koussa. Naar welke stad vluchtte hij? Londen. Dat is goed. Hij weigerde nog langer het Libische regime te vertegenwoordigen... vanwege nieuwe bombardementen op burgers. Vraag 3. Twee jaar terug was Moussa Koussa nauw betrokken bij de onderhandelingen met Schotland... over de vrijlating van de daden van de Lockerbie-aanslag. De rechtszaak waarin deze daden werd veroordeeld werd destijds in een ander land gehouden dan Schotland. Welk land is dat? Mm. Het lockerbie proces Pas. Gokkenland zou ik zeggen. Italië? Mm, nee, dat nee, is niet goed. Het was in ons eigen Nederland. Oké. Okay. Ja. Kamp uh, Seist, ooit van gehoord? Nee. Ja. Daar was uh, een soort van rechtszaal in gericht en. Uh, de Kamsijs werd ook tot die tijd uh, tot Schots grondgebied verklaard. Vraag 4. Uh, we laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Nou, gewoon positief. Het is een, uh, een inhoudelijk voetbalverhaal. En, uh, ja, als, als, je dat, uh, als je dat met warmte vertelt, dan wordt het ook ontvangen met warmte. En dat, uh, dat hebben we wel gemerkt vanavond. Dat ze, ja, dat ze er toch wel enthousiast over zijn. Uh, Frank de Boer? Nee, het is niet goed. Het is wel iemand uit zijn generatie. Dennis Bergkamp namelijk. Oh. die deel uitmaakt van de klankbordgroep van Johan Cruijff. Ja. En hij was uh, samen met de voetbalicoon naar de ingelaste ledenvergadering gegaan... waar het voltallig Ajax-bestuur maakte dat ze opstappen. Vraag 5. Vertrekkend bestuursvoorzitter Uri Coronel... citeerde uitgebreid dat correspondentie met uh, Cruijff. Zo zou uh, de legendarische nummer 14 hebben gezegd... dat het hoofdopleiding Jan onder Riekering beter een baan aangeboden kon krijgen bij Ajax Cape Town... Uh, toevallig, want de huidige trainer maakte juist gisteren ook bekend... met pensioen te zullen gaan. Wie is die trainer die tot eind dit seizoen uh, werkt bij Ajax Cape Town? Fopper Dat is goed. 67-jarige coach van Ajax Cape Town vindt het genoeg geweest... en wil meer tijd besteden aan zijn gezin. En in het koor zingen. Dat deed hij vroeger ook tenminste altijd. Als hobby. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. We vragen natuurlijk heel simpel. Wie is dat die je hier hoort? Vier. Oh, mooie Westertoren. Drie. In Amersfoort zaten ze niet zo te wachten op mijn optreden. Twee. Met mijn 107 jaar ben ik de oudste artiest ter wereld. Stop. Um, Heesters. Dat is goed, Johan Heesters. Uh, o Mooie Westertoren, hij had in 1934 een filmrol in Bleke Bed... waarin hij dat lied uh, onsterfelijk maakte. Hij woont sinds 1936 in Duitsland. In 2008 trad hij na lange tijd weer op in Nederland... in de Amersfoortse Vlinder. dat zorgde voor veel protesten. En uh, hij staat in het Guinness Book of Records als oudste artiest ter wereld. En uh, deze artiest van 107 jaar oud... Was zes weken geleden met een grotere groep Duits-Nederlandse mensen uitgenodigd om Koningin Beatrix tijdens haar staatsbezoek aan Duitsland te ontmoeten. De uitnodiging is nu ingetrokken vanwege zijn optredens in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Heesters, dus die zochten we. Um, dat betekent dat wij uh, een score van vijf hebben. Um, dus dat betekent bij zeven vragen goed dat je gelijk bent. Acht vragen goed zometeen is gewoon winnen. Ja. En dat zit er gewoon in. Um, we gaan zometeen deel 2 spelen van de quiz.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 Uh, dat zegt tenminste de supportersvereniging. Het bestuur is opgestapt naar voortdurende kritiek van voetbalheld Johan Cruijff. Maar Cruijff wil zelf geen officiële functie bekleden bij Ajax. De stelling waar u straks op mag reageren vanaf half twee. Cruijff moet kosten wat het kost zijn hervormingsplannen bij Ajax doorzetten. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar atstam.nl. En we terug bij Reinhard Schreurs, 25 jaar uit uh, Zwijndrecht. Uh, vijf hadden we net. Uh, dat betekent uh, zeven vragen goed, Dan hebben we gelijke stand. Dan moeten we een beslissingsronde spelen. Dus alles wat boven de zeven zit, is, uh, is gewoon goed. Dat kan. We hebben 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk pasroepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwspist. Wie presenteerde gisteren zijn cd Een Nieuwe Dag? Frans Bauer. Dat is goed. Bij wat voor wedstrijd schudden de Indiaanse en Pakistaanse premier gisteren elkaar de hand? Cricket. Dat is goed. De top van welke hulporganisatie is gisteren opgestapt? SNV. Dat is goed. Het bestuur van welke bank heeft gisteren besloten voorlopig van bonussen van af te alles zien? Van Alschotbankiers. Dat is goed. Welke politicus pleit ervoor dat Amerika over tien jaar een derde min minder olie invoert? Pas. Dat is Barack Obama. Wie van de betrokkenen van de Wildersrechtszaak moest het vliegtuig halen? Uh, Dat is goed. Hoe heet de transseksueel die binnenkort in het huwelijksbootje stapt? Uh, Kelly van der Veer. Dat is goed. In welk land heeft de Goenta plaatsgemaakt voor een burgerbewind? Burma. Dat is goed. Wat voor dier mag niet langer meelopen in de Sinterklaasoptocht van Groningen? Pas. Een olifant. In welke stad zijn geraamtes van Franse soldaten uit de 18e eeuw Pas. gevonden? In Den Bosch. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de verlenging van de missie in welk Afrikaans land? Eh, Sudan. Dat is goed. Wat voor soort huwelijk bestaat morgen tien jaar? Dat is goed. Het NK tijdrijden voor de profielrenners zal in 2012 in welke pas. Nederlandse stad plaatsvinden? In Emmen. Welke CDA-prominent zegt in Vrije Nederland... dat het CDA zich volstrekt ongeloofwaardig dreigt te maken? Pas. Op Klink. Hoe heet de Philips-topman die vandaag stopt bij dit concern? Uh, uh, pas. Kleisterlee. Kleisterlee. Israël overweegt wat aan te leggen... voor de kust van de overvolle Gazastrook? Pas. Een eiland. Welk supermarktconcern heeft beleggers benadeeld... door te laat openheid van zaken te geven over een overname? Aalt. Uh, nee, Super de Boer. De Belgische prins heeft zich de woede op de hals gehaald... door een bezoek aan welk land te brengen? Congo. Dat is goed. De rechtbank in Madrid heeft een staking... in welke Spaanse sportcompetitie verboden? Voetbal. Dat is goed. Die zit er nog bij in de klap. Um, wat denk je zelf? Ik weet het niet. Je moest er zeven hebben om in ieder geval gelijk te komen. Tank zeven er 11, meneer. Oh, ja. Oké. Okay. Gefeliciteerd, 55 punten. Dank u. Dus dat betekent dat je gewoon de weekwinnaar bent. Mooi. Ja, ja. <laughs> je twijfelt even. En het ja, ineens ik, valt er alles op. houdt het van er niet allemaal. goed bij hier. Maar. Ja, nee, dat is ook goed. Je moet je op die antwoorden concentreren, natuurlijk. Gelukkig hebben we een jury die dat goed uh, bijhoudt. Um, 55 punten, daarmee winnaar van deze week. Gefeliciteerd. Ja, dank je. 300 euro krijg je van ons mee. Ja. Want nogmaals, we stoppen vandaag met de nieuwsquiz. Omdat we morgen een speciale uitzending hebben. Er zit wel iets van de nieuwsquiz in, maar dat doen we op een andere manier. Uh, je krijgt ook nog de twee kaarten voor beeld en geluid erbij. Goed. En we doen een uh, lunchradio erbij en een mok. Nou, geweldig. Van dit programma. En wie weet zien we je binnenkort eens in de politiek. Ja, ik hoop het. Oké. Okay. Uh, goede reis terug. Ook. Dank uh, doen we nog een muziekje, jongens? Zullen we doen? Nee? Oh. Promo zelfs. Promo. Okay. Misschien kan je zeggen dat het vaak dezelfde bellers zijn... maar dat vind ik helemaal niet erg. Als ik op dat tijdstip in de auto zit... dan kan ik me eigenlijk altijd even aanstaan. Percentages die in het begin genoemd worden... bijna nooit meer wijzigen gedurende een half uur. Dat lukt niet altijd, maar soms zijn we met een paar procenten... al heel tevreden. Zwartwit. wit maar tegelijkertijd meteen heel veel duidelijkheid biedt. Ik ben Mark Rutte en ik ben een fan van Stam.nl. Ja, dat is morgen dus. Een speciale uitzending in verband met 10 stand.nl. Daar beginnen we dus al om kwart over twaalf mee. Dus we gaan het niet beperken tot dat half uurtje stand.nl wat u gewend bent. We beginnen vanaf kwart over twaalf al terug te blikken op uh, die tien jaar. Dat doen we bijvoorbeeld met George Freulich, De man die het programma jarenlang heeft gepresenteerd. Hij gaat zijn favoriete fragmenten uh, nog eens een keer met u doornemen. Guilaine Plag komt uh, langs. Die uh, het programma ook natuurlijk heel lang gedaan heeft. We gaan een discussie voeren over burgerparticipatie. Uh, zitten we eigenlijk wel te wachten met z'n allen. Al die meningen van mensen maar over dat nieuws. Uh, we hebben de twee. Mensen die het vaakst te gast zijn geweest. En ook heel leuk, daar vraag ik mezelf erg op. Een portret van drie vaste bellers. Dus de mensen die u vaak voorbij hoort komen. Um, ja, wat zijn dat dan eigenlijk voor mensen? We horen ze eigenlijk alleen maar over hun meningen. Maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter die mensen... die vaker aan de telefoon zitten tussen de middag om te bellen. Nou, dat allemaal vanaf kwart over twaalf. Morgen um, op deze zender Radio 1. Stand.nl, tien jaar. Um, voorlopig is het gewoon een donderdag en doen we straks om kwart overheen... een uh, gesprek over de spoeddebatten in de Tweede Kamer. Die zijn er echt te kust en te keur. Het zijn er gewoon heel veel. Wat is eigenlijk de spoed van een spoeddebat? Ik ga erover praten met Ronald van Raak. Uh, ik geloof de man die de meeste spoeddebatten tot nu toe heeft aangevraagd. En met een, uh, een meneer die uit de, de politiek al verdwenen is. Uh, CDA. Er. Uh, Jans Schinkelshoek, die uh, ooit in de commissie heeft gezeten... om wat te doen aan die spoeddebatten. Daarover dus straks een gesprek om kwart over één. Tot die tijd het Huisorkest en het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. De perstribune van Radio 1 stroomt vol. Al was het maar voor de gezelligheid. Govert van Brakel zit eerste rang. Ga naar de actualiteit. De eeuwig jonge mediaondernemer Rut Ruth Hendricks... over wat hij heeft betekend voor het huidige medialandschap. Ik ben best trots op het feit dat Viola Holt uiteindelijk weer is gaan schitteren. FC Twente-voorzitter Joop Munsterman vertelt hoe hij zijn club naar de top heeft gebracht. Een voorzitter is er dan ook nog wel. Maar ja, als je dit steentje eraf haalt, die piramide die blijft staan. En Hans van Breukelen onthult waar zijn hart nu echt ligt. Ik mag uh, sinds 12 jaar uh, ambassadeur zijn van NSW's Kinderdorpen. Luister zondagmiddag van kwart over 12 tot 2 de perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Aan de Solo herken je het nummer.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 Zo, hovenier, check. Butler, check. Mm, Poolboy, check. Afspraak maken met mijn vastgoedadviseur, check. Ja, die weet zeker dat ze miljonair kan worden... omdat ze automatisch meespeelt in de staatsloterij. Wilt u ook elke maand zeker weten dat u miljonair kunt worden? Ga dan nu automatisch meespelen en u krijgt een cadeau. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Dit is Radio 1.